Het gaat gebeuren, in principe. En dan moet het toch allemaal blijven Niet concreet, niet concreet. Daar gaat het juist op. Oké, okay, nou, nou, nou, als u dat zo voorstelt, ik wil een heel concreet voorstel dat het niet gaat gebeuren. Met water door de plek. Dank u wel. Uh, Berthar de Ja, Dank u wel. Ja, ik, ik wil toch uh, even over, over die kerntakendiscussie... en de relatie tussen deze, deze voorjaarsnota. Daarom ook in de aanhef en de vrouw Keurzen haalde het al aan, hebben wij ook gezegd van wij willen de kerntakendiscussie juist niet voor de voeten lopen. En die lopen wij ook niet voor de voeten. En, en dat u zich stoort aan het wo woord coalitieakkoord, dat, dat, dat moet u met elkaar uitvechten. En dat is, dan, maar dat, dat wat voor ligt, is een voorjaarsnota. En daarin zijn een aantal voorzichtige beleidsvoornemens meegenomen. Er wordt ook gezegd, ja, maar we moeten die kerntaken. Dat dus komt bij de heer Demmers. Inderdaad ik heb niet voor niks geweest. gezegd, het is een keuzediscussie u kent de discussie die u met mij hebt gehad maar het is in uw handen u op het kerntaak ik vind het inderdaad een keuzediscussie en als u dan kijkt naar de keuzes die, die wij als college hebben gemaakt, en tuurlijk maken wij gebruik van de hoofdlijnen van het tekort maar feitelijk, al het nieuwe beleid is, is beleid wat door uw raad heeft de VVD ook aandacht alstublieft? want het, ik heb het vooral tegen u, al dat beleid is gebaseerd op het beleid wat al ingezet was. De blauwe tram is een uitvoering proberen te geven aan een motieabonnement van deze gemeenteraad. Het heeft niks te maken met de kerntakendiscussie, het is gewoon het uitvoering geven aan. Uh, het museum is het voortzetten van ook abonnementen die door deze gemeenteraad zijn neergezet. Uh, ...de keuze van dat de Gertgebag gerenoveerd moet worden... ...die hierin staat, dat is een must. Daar hebben we geen keuze in. We nemen minimaal de acht ton op. En we hebben nog een discussie over de rest. Uh, nou, dan heb ik het over echt de grootste bedragen. Dus er is alle ruimte... ...alle ruimte voor die, voor die kerntakendiscussie... ...om die te voeren. En, en, en inderdaad... Als je het dan hebt over de, de mate waarin wij de subsidie bijvoorbeeld geven dan aan zo'n museum. Dat is, dat is aan u. En daar, zijn die, daar is de kerntakendiscussie voor. Dus en ik, ja, ik, ik hoop toch de VVD. Want ik, het is juist goed dat, dat, dat u dat, het is aan u als raad om dat met elkaar te doen. En dat u uzelf in positie houdt, zodat u zelf. Eigenlijk, en dat is, dat is wel wat het college steeds heeft negegeven, door, door de financiële positie moeten we het vooral zien in, uh, als, als we ander, andere ambities met elkaar hebben. En natuurlijk, uh, politiek is wel zo, mevrouw Geurenson. En als u aan deze kant had gezeten en, en er was een, een coalitie geweest, dan is het zo dat de coalitie daar wel zijn bepaalde punten naar voren wil brengen. Dat is politiek. Dat moet, dat moet u kunnen accepteren. Want, want anders is het voor u heel moeilijk hier werken. Dus ik, ja, dat vind ik dan jammer. Want dan haal ik ook, komt er ook niet uit hetgene... waar u wel goed wat u wilt doen... en wat u wilt wil hier presteren. Dus u doet hetzelfde tekort om eruit te stappen. Dus ik roep u als toch op... Uh, als wethouder van Financiën... om uw bijdrage als VVD... te blijven leveren. Ik dank u. Mevrouw Tjallik. Ja, bij mij weten ligt er nog een vraag... van meneer Paap. En eentje van meneer Kramer, meneer Paap. Uh, het is zo dat momenteel uh, in goed overleg tussen afdeling reiniging en groen, u weet dat is de meer uitvoerende kant en de beleidsmatige kant, dicht bij ontwikkelingen en beheer, die zijn bezig om te kijken in hoeverre het mogelijk is om die knip aan te brengen. Hoe lang dat gaat duren, uh, hoe snel dat gaat lopen, daar heb ik nog geen beeld van. Nee, natuurlijk niet. Nee. Mevrouw Tjallik, gaat u verder? Oké. Okay. Mevrouw Tjallik. Ja, ja, ja. Gaat u verder, mevrouw Tjallik? Oh, gaat u verder, mevrouw Tjallik? Meneer Kramer. Uh, u verwonderde zich over dat een uh, wethouder ruimtelijke ordening. Uh, toch ook een beetje uh, zich bezighoudt met geld. Uh, het is zo dat in een collegiaal bestuur let je ook op elkaars aandachtsgebieden. En die neem je mee. En zoals ik eerder heb gezegd in het kader van de grote krocht... ...dat ben ik niet in mijn eentje die daarmee bezig is. Dan heb ik overleg met wethouder Kuipers. Het gaat over ondernemersbelangen. Die zijn voor hem inherent. Wat dit betreft, we zitten in een college met een duidelijke opgave... ...met betrekking tot de financiën binnen deze gemeente. En daar neem ik zo'n overweging in mee. Wat niet wegneemt, dat wat u net aangaf... ...natuurlijk ook is wat ik heel graag wil. He, zo bevlogen als u het vertelde, zo zou ik het hier ook neer kunnen zetten. Dat was reactie op uw opmerking. Dank u mevrouw, wel, mevrouw Tjellik. Tot slot, meneer Kappers. Ja, nog even een korte antwoord um, op de vraag van de heer Kramer over de uh, kwartiermaker. U las even voor uit een e-mail e van de kwartiermaker aan de ondernemers. Waarin uh, de kwartiermaker, maar dat gaf ik net zelf ook al aan in, uh, in de eerste termijn, aangeeft dat hij uh, vanaf september zijn werkzaamheden zal hervatten. Misschien even belangrijk, het staat ook in de toelichting. Um, uh, we hebben in de uh, voorjaarsnota voorstellen uh, uh, voor uh, beleid, beleidswijzigingen... en we hebben natuurlijk ook uh, voorstellen voor financiële consequenties. Um, dit wordt gedekt uit de bestaande personele middelen. Dus ik denk dat dat even belangrijk is te vermelden. Er wordt niet nieuw budget voor gevraagd. Um, ik gaf in de eerste termijn ook al even aan... dit is een, wat ons betreft ook een voortschrijdend inzicht. Uh, de ondernemers hebben zelf heel duidelijk aangegeven... dat ze graag willen dat de kwartiermaker blijft om dit succesvol te uh, kunnen implementeren. De kwartiermaker is denk ik ook heel transparant... naar de participanten aan die uh, bijeenkomsten geweest... om hun duidelijkheid te verschaffen. Want er was echt een zorg van de Saxische kwartiermaker weg. En dan is eigenlijk ook het convenant uh, een lege huls geworden. Um, en ik denk dat het wat mij betreft... en dat vind ik eigenlijk jammer een discussie... Uh, over iets anders nu zou moeten gaan. Um, de vraag is natuurlijk zijn wij blij, bent u blij? Dat is ook het beleidsvoorstel uh, uh, uh, met de werkzaamheden... Van een kwartier maken en willen wij verantwoordelijkheid nemen voor het vervolgproces. Um, en ik denk dat dat heel belangrijk is. De ondernemers hebben aangegeven dat ze dat heel graag samen willen doen. En ik kan me niet voorstellen uh, dat uh, ook vanuit de VVD niet aan die uh, wens gehoor zou uh, uh, willen worden gegeven. Dank u wel, meneer Kuipers. Volgens mij hebben we voldoende gedebatteerd over deze zaak en kunnen we naar de besluitvorming. Ja, dan ligt voor bij handopsteken graag. Het voorstel voorjaarsnota 2015. Wie is voor bij hand opsteken? Voor zijn de fracties van Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, CDA, D66 en de oudere partij Zandvoort. Wie is tegen? Tegen zijn de fracties van gemeentebelangen Zandvoort en de VVD. Daarmee is het voorstel aangenomen. En dat betekent dat ik... Nu ga schorsen voor vijf minuten vanwege de simpele redenen dat ik een sanitaire stop nodig heb. En ik verzoek u echt die vijf minuten in acht te nemen.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 heropen de vergadering en dank u voor uw inschikkelijkheid. Wij zijn aangekomen bij agenda punt 10 en dat is de scenario discussie ambtelijke samenwerking en bij de opening van de vergadering gisteren had ik u al gezegd dat er een gewijzigde scenario notitie en een gewijzigd raadsbesluit met een toelichting aan u zijn aangereikt en dat is gebaseerd op de uh, discussie in de commissie. Mijn voorstel zou zijn om vanuit die laatste wijziging dat document te gaan werken. Is dat akkoord? Goed. Wie wenst in eerste termijn het woord? Ik noteer eerst meneer Paap meneer Kramer meneer Tonen meneer Mettes meneer Cohen en meneer Demmers en meneer en meneer Zombergen, nou dat is... In overvloed. Ben ik vandaag al met u begonnen, meneer Paap? Dat ben ik nog niet, voorzitter. ga ik doen. U mag een spits afbijten. Wat bent u aardig vanavond? Dank. Voorzitter, uh, Sociaal Zondvoort in de PvdA kiest uh, voor nog geen uh, scenario's. Gelukkig hoeft het ook nog niet... In het betoog van Sociaal Zondvoer tijdens de commissievergadering heeft Sociaal Zondvoer duidelijk aangegeven dat wij over alle scenario's een financiële onderbouwing willen zien, inclusief de overheidskosten. Sommige partijen willen 2 en 3 uitgewerkt zien. U geeft aan in een aangepaste notitie dat u alle drie de scenario's gaat uitwerken. En daar zijn we blij mee. Omdat je dan pas echt een juiste keuze kunt maken. Wat betreft de overheidskosten uh, zult u een aardige kluif hebben, zeker met de scenario 2 en 3. Dit zult u gezamenlijk moeten uitwerken met halen. Speel het goed uit en kom straks met een duidelijk verhaal. Neem in het onderzoek ook mee wat onze inwoners ervan gaan merken. Moet men straks voor sommige zaken naar Halem bij scenario 2 en 3? Hoe zit het met het personeel van ontslagen bij bepaalde keuzes? Moet er scenario 1 personeel erbij of welke kosten kom je dan uit enzovoort enzovoort? Voorzitter, Sociaal Zomvoort in de PvdA willen straks de juiste keuzes kunnen maken. En de keuze die we maken ook goed kunnen uitleggen aan de burgers. Dank u wel. Dank u wel meneer Paap. Ik ga eens even door het lijstje heen. Meneer Cohen. Ja, dank u wel. <tacht> um, ja, mijn betoog is eigenlijk licht in het verlengde van de heer Paap. Um, lees om de, dit scenario... Scenario, toen dacht ik van ja lopen we nou niet erg ver voor de muziek uit schrijven we niet uh, dit scenario naar een, een, een, een eigenlijk een, een sluitstuk wat we toch wel wensen of willen uh, naar mijn mening denk ik dat het goed is om eens een keer een pas op de plaats te maken we hebben een heel groot stuk hebben we dus overgedragen en laten we dat dan eens een keer gewoon evalueren en laten we daar de tijd van nemen hoe dat nou gaat um, als je iets in het bedrijfsleven gaat veranderen, dan, uh, ja, dan heb je het al snel over... Nou, wat, wat zijn nou de kostenbaten? Maak het gewoon concreet. En dat mis ik hier zo. Nut en noodzaak. En uh, ja, de, de, de, de teksten in die scenario's, die, die, die, dat is allemaal wollig. Ik heb, ik heb geen één ding kunnen ontdekken dat onderbouwd is financieel. Dan... Uh, Ja, dan een, een stukje vertrouwen. En nou, daar hebben we het ook gisteren uitgebreid over gehad. Ik denk dat het een heel nuttige zaak is. Maar juist als ik dit lees... dan denk ik van ja, hoe zit het met het vertrouwen? Als ik dan ook kijk naar de opkomst... van, van bewoners en ondernemers. Hebben die er vertrouwen in? Wat, wat, wat is nou de reden dat dat zo minimaal gebeurt? Nou, dat geeft gewoon te denken. Ik denk... Dat, dat de afstand, de afstand uh, burger met, met politiek die alleen, maar, dat die alleen maar vergroot is. En ja, dat, is, dat, dat, dat moet niet... Als we het hebben over samenwerken, ook zo'n woord, en over vertrouwen... dan moeten we daar echt aan werken. En dat mis ik in dit stuk. Laten we gewoon concreet een plan maken... concreet keuzes maken op nut, noodzaak, enzovoort. Nou, wil ik het even bij laten. Dank u wel, meneer Cohen. We gaan naar de andere kant van de zaal. Meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik ben twee jaar blij. Uh, ja, blij. <lacht> Laten we ook eens blij zijn vanavond. Uh, ja, blij avond. Ik had het woord nog niet gebruikt. Dus ik dacht, laat ik iets anders zeggen dan een knap stuk werk. Uh, er is goed geluisterd uh, naar het... Uh, en dat blijkt onder andere uit pagina 15 van de herziende notitie, waarbij het college heel veel weggestreept heeft. En dat was een van de punten van kritiek de vorige keer, dat het nogal toegeschreven was naar een bepaald scenario. En uh, dat heeft ons, uh, dat vonden wij uh, niet fijn om te lezen. En als je nu kijkt wat er overgebleven is, uh, dan kunnen wij het raadsbesluit wat dus in die samenvatting staat op bladzijde 15 uh, steunen. Uh, uitgangspunt, dat staat ook nog steeds in die uh, notitie. een notitie blijft voor het CDA dat het kwaliteit uh, van de dienstverlening aan de burger moet iets opleveren. Continuïteit, nou, u kent het, kosten absoluut niet toenemen. Dat staat hier uh, nog duidelijk. Uh, behalve frictiekosten en dat is gebruikelijk. Uh, maar niet dat het meer gaat kosten. Dat blijft voor het CDA punt snel te toetsen. Maar wij kunnen ons vinden in het raadsbesluit om de scenario's 1, 2 en 3 uit te laten werken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. We blijven even aan uw kant. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, dank u wel. Nou, voorop wil ik stellen dat de VVD niet tegen een uh, samenwerking is. Uh, wij vinden het wel uh, te vroeg om op dit moment... Uh, meneer uh, ...te kiezen voor één, één partner. En het is in dit stuk is dat Haarlem. Uh, je zou ook kunnen zeggen, zeker als je kijkt uh, naar de... Nou ja, laten we het maar zeggen dan... Een, een fusie. Uh, wat toch meestal leidt als je ambkelijk gaat, gaat samenwerken, dat daar vaak een uh, fusie uit gaat voedde, dat je strategisch anders zou moeten kiezen voor een andere partner. En het is in dit geval is Haarlem op sommige gebieden helemaal geen logische keuze. Gewoon als je al kijkt: gewoon geografisch gezien, ligt de gemeente Bloemendaal daartussen. En als je het bijvoorbeeld dan hebt over reiniging en Groen. Dan zou het in mijn beleving misschien logischer zijn om voor de gemeente Bloemendaal te kiezen, of wellicht voor de gemeente Heemstede. Zo kan ik nog wel een aantal beleidsterreinen opnoemen waar je een andere partner zou, uh, voor zou kunnen kiezen. En ik weet dat die andere gemeentes, en met name Bloemendaal, ook op zoek zijn naar partners om te gaan samenwerken. Dus wij hebben ooit gekozen voor het sociaal domein uh, voor de gemeente Haarlem is wellicht een hele logische keuze geweest. Zeker ook gelet naar de problematiek die hier in Zandvoort is... en de problematiek die in Haarlem ook is. Hè. Gelet op het aantal uh, cliënten wat we hier hebben voor het sociaal domein. Maar zeker op andere beleidsterreinen denk ik dat we... niet alleen ons aan Haarlem moeten gaan binden. Gelet op het risico wat er is, wat kan voortvloeien... zodra je eenmaal helemaal over bent... dat dan de volgende logische stap is om te gaan fuseren. En die angst die heb ik niet alleen, die hoor ik ook bij andere partijen. En die hoor ik ook bij degenen die ons hier informatieavonden hebben gegeven... dat we dit niet voor niets doen. Dat dit uiteindelijk zal gaan leiden tot een, tot een fusie. En dan heb ik ook gehoord vanuit het college... ja, wij doen dit juist voor onze bestuurskracht. Maar dan is het juist een zaak om een strategische keuze te gaan maken... en niet ons vast te leggen op deze drie scenario's... Um, waarbij ik denk dat het eerste scenario um, dat de wethouder um, ook zou kunnen uitleggen, hij heeft het de hele tijd over Ja, het piept en het kraakt, hè? want dat is dus de, de belangrijkste reden waarom uh, dit allemaal, uh, die scenario's moeten worden uitgezocht, is dat dan ook moet uh, worden aangegeven zeg maar, waarom het piept en kraakt, voordat we deze stap gaan nemen. En de discussie, om de discussie ook niet in de commissie over te doen die we hadden over, ja, die trein die zijn we nu ingestapt. Hè? Dat was D66, die, die trein die dende door. Maar niemand geeft maar nou u, uiteindelijk aan van, nou, wat is nou het eindstation? En ik ben bang, als we op deze lijn, zeg maar, op dit spoor doorgaan... Eh, dat het uiteindelijk gaat leiden tot een, uh, tot een volledige fusie met de gemeente Haarlem. En dan kom ik bij het mandaat waar de wethouder zo om staat te springen... en dat mandaat wil ik hem niet geven. Dank u wel, meneer Kramer. Meneer Tone. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, het is prettig te constateren dat het college deze keer goed heeft geluisterd naar datgene wat er in de commissie is gezegd. En, uh, en het uh, scenario document uh, ingrijpend heeft aangepast. En dat was denk ik ook noodzakelijk. ...want het was een stuk wat voor ons in de vorm van geleverd was, absoluut niet aanvaardbaar. De angels die erin zaten, die zijn eruit. Maar er blijft nog altijd een vraag, want het college heeft nog wel steeds in het stuk staan... ...1 januari 2017 en de vraag blijft of die datum realistisch is. U schrijft daarbij van op z'n vroegst, ik weet niet of dat de verschrijving is... Of dat u echt meent, het is op zijn vroegst 1 januari 2017. Want ik zou, kan me voorstellen dat je bij een gefaseerde overdracht komt... tot uh, een startdatum 1 januari 2017... en dat je verder in de tijd gezien meer dingen dan gaat overdragen. Uh, dat hangt overigens ook af hoe u dan omgaat met uh, het betrekken van de bevolking erbij. Want eerlijk gezegd, uh, twee avondjes... Uh, met de happy few uh, die, uh, die we altijd en overal zien, uh, dat is uh, nou niet de, de manier waarop wij vinden dat die participatie moet plaatsvinden. Daar moet een grotere inspanning voor gedaan worden. Zodat ook die belanghebbenden die we meestal niet zien, uh, dat die, uh, om, om wat voor reden dan ook, uh, die op afstand blijven, uh, dat die de gelegenheid krijgen zich laten horen. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door het organiseren van dialoogtafels. ...door de Stichting Nederland in Dialoog. Die heeft dat uh, op een zeer succesvolle manier... ...en vele gemeenten al gedaan. Als ik me niet vergis waren het er bij de ondernemersavond vijf... ...die we al kenden... ...en bij de uh, bewonersavond er uh, ook een stuk of twaalf... ...die we allemaal heel goed kenden. Uh, en wij hebben nou juist behoefte aan... ...het kennen, het, het kennen van de boodschap, van de mening... ...van de visie van mensen die we niet altijd overal tegenkomen. Uh, u schrijft in het stuk, en dat klopt, uh, als het gaat over de, de overdracht van de brandweer naar de veiligheidsregio... ...en de overgang van belastingen naar GBKZ, dat dat, uh, dat, dat uh, ja, niet vlekloos is verlopen. Nou, uh, uitbesteding van taken verloopt nooit, verloopt nooit vlekloos, per definitie niet. Alleen al vanwege het feit dat je nooit, hoe goed je het ook hebt voorbereid, dat je nooit alles voor, volledig voorzienbaar hebt. Er komen toch anders, altijd weer dingen voorbij die, uh, die uh, heel anders uitpakken dan, dan je oorspronkelijk gedacht hebt. Dat geldt voor de financiële plaatjes. Ik heb ook altijd geroepen, het gaat om wat wil je bereiken. Gaat het om je slagkracht, gaat het om je bestuurskracht, gaat het om zelfstandig te kunnen blijven. Gaat het om de kwaliteit en de kwantiteit van je dienstverlening. Dat staat voorop. En of je daarna op termijn financieel voordeel haalt, dat zie ik dan wel. Maar het gaat in eerste instantie om dat je, je dienstverlening, dat je die veilig stelt, dat is het belangrijkste uitgangspunt. En we hebben dat ook gezien bij GBKZ. Waar we de eerste drie, vier jaar gewoon meer kwijt waren dan daarvoor. En vervolgens zijn we gaan inverdienen. Dat is, nou ja, dat is gewoon bijna een wetmatigheid bij het uitbesteden van taken. En nog een opmerking, voorzitter, over, over de, de, de passage over de couleur lokaal. Ook daar moeten we niet de illusie hebben dat die eigen identiteit, die couleur lokaal, nou, zo verschrikkelijk veel afwijkt van, van datgene wat er, uh, wat er elders gebeurt. En ik meen dat uh, de voorzitter uh, in een van die twee bijeenkomsten uh, ook zo'n opmerking gemaakt heeft. 70, 80 85 procent. Uh, is het overal hetzelfde. En die 10, 15 procent, misschien 20 procent... is dan die kleur lokaal. Nou, daar moeten we ons dan ook op focussen. Daar moeten we heel goed op letten. Dat we daar, waar, uh, waar die hele specifieke lokale zaken in de orde zijn... dat we die veilig stellen. En, uh, en dat dat ook goed in beeld komt en goed in beeld blijft. Zodat we dat ook heel goed kunnen bewaken. Uh, in tegenstelling tot uh, datgene wat de VVD net vertelde... gaan wij akkoord... Met, uh, met dit stuk en wij zien met belangstelling de uitwerkingen daarvan in september terug. Dank u wel. Dank u wel meneer Tonen. Dan blijf ik even aan uw kant meneer Demmers. Ja dank u wel voorzitter. Uh, we zijn in 2012 uh, begonnen uh, om te kijken naar vormen van samenwerking. Die, uh, die elementen die de heer Tonen nu noemt op een hoog, nu hoger niveau kunnen brengen. Als het over het lokale openbaar bestuur gaat. En uh, in principe is dat natuurlijk een wijze, een, uh, wijze overweging geweest. Alleen uh, wij vinden dat het nu uh, iets wat uit de hand is gelopen. Omdat uh, wij uh, nu in een traject zitten waar wij uh, van vinden voor uh, welk probleem deze scenariokeuze nou een oplossing is. Want als je kijkt naar uh, waarstaatjegemeente.nl komen wij er helemaal niet slecht uit. Als je kijkt naar de beste gemeenten van Nederland volgens Elsevier komen wij er ook helemaal niet slecht uit. En als je het hebt over de klachten en dienstlening vanuit de bevolking naar de gemeente Zandvoort 2014. Alhoewel het een moeilijk jaar was. Uh, komen we er ook niet slecht uit. Dus waar blijft inderdaad dan nut en noodzaak? Het punt is, vinden wij, dat uh, samenwerken is een bevoegdheid van twee gemeentesecretarissen. Behouden ze het budgetrecht wat er met samenwerken uh, gemoeid is, gaan de gemeentesecretarissen daarover. Als het gaat over een ambtelijke fusie, dan moet een gemeenteraadsbesluit zijn... Maar we bevinden ons nu in een traject... met geïnvesteerde moeite, tijd en geld. Um, dat het voorstel om in maart een go of een no-go te doen... u waarschijnlijk gevonden heeft dat er te weinig draakvlak voor was... om een go te geven. En middels een scenario-discussie komt u dan terecht in een go. Um, dat zou dus betekenen dat u aanstuurt op een ambtelijke fusie... waar u te zijn tijd een raadversluit over moet nemen. Maar dan zit u er al zo ver in... dat u wel ja moet zeggen. De ander onder het gras vinden wij... is dat in principe wij opdrachtgever zijn... en de gemeente Haarlem nemen En daar zouden wij dan facturen voor krijgen... dienstverleningsovereenkomsten maken... over de verschillende beleidsvelden. Maar uitvoering en beleid vloeit in elkaar over... Wij hebben niet geleerd om dat goed te kunnen scheiden. Regievoeren kunnen wij niet. Daar hebben wij ook de deskundigheid niet voor. Dus op enig moment wordt het zo... dat het lijkt of dat de gemeente Zandvoort opdrachtgever is... maar door de uitvoeringsregels... vastgesteld door de gemeente Haarlem... bent u eigenlijk een opdrachtnemer geworden. Want ruimte voor eigen beleid is er dan niet... En dat, uh, daar zijn wij dan een beetje angstig van. Dat we inderdaad hier alleen maar zitten om uh, over de evenementenkalender te praten. En dan houdt het een beetje verderop. Dat hele betoog hebben we in de, heb ik in de commissievergadering ook al gehouden. En het siert natuurlijk het college om uh, de zaak wat transparanter en wat neutraler neer te zetten in het laatste stuk... Maar het neemt natuurlijk niet weg dat uh, het eindstreven van het college... Uh, is om uh, uh, in een ambtelijke fusie terecht te komen. Uh, ja, en die consequenties die ik net schetst... door de strakke regelgeving wat betreft uitvoering bij de gemeente Haarlem... Uh, dat, dat uw eigen beleid in de weg zit... En dat, daar vrezen wij dan voor. De interruptie, uh, meneer de voorzitter. Meneer Paap. Meneer Dimmers, u hoeft nu nog geen keuze te maken. Ja, maar het, het feit dat uh, als u nu zegt... Um, ik kies voor scenario 1, 2 of 3... of we kiezen voor een onderzoek naar 1, 2 of 3... dan wordt er aan u gevraagd... Uh, of u een krediet beschikbaar wil stellen... voor het adviesbureau... Van 100.000 euro. De wethouder, wethouders hebben al aardig wat geïnvesteerd in uh, ja, uh, besprekingen omtrent uh, de algehele samenwerking. Nou, dat kost ook heel veel geld. Daar hebben ze geen tijd kunnen besteden aan andere cruciale dingen die voor de gemeenschap hier geldig is. Dus op enig moment wordt u de vraag voorgelegd, angstelijke visie. Nou, en dan hebben we er al een miljoen uh, of een half miljoen in gestopt. En dan zegt de gemeente, ja, nou kunnen we niet meer terug. Dus dat is, dat is een gevaar. Het gevaar is ook, uh, uh, ik zal u zeggen, de, de vraag die wij gesteld hebben aan de wethouder van goh, u krijgt nu voor het sociaal domein een programma gelden. Dat zijn gelden voor de gemeente Zandvoort. Die is 6 miljoen euro. Wat zijn de behandelingskosten? Nou, zegt de wethouder, dat, daar ga ik niet over. Dat is uitvoering, je moet je bij Haarlem zijn. Ja, terwijl hij wel verantwoordelijk is. Dus er wordt hier nu een beetje regeringje gespeeld... en afschuiven van verantwoordelijkheden. Maar dat kan dus niet. Dat zegt de regering ook. Sorry hoor, mevrouw Van Tongeren van de Tweede Kamer... daar gaan wij niet over. Wij hebben dat gemandateerd en overgedaan aan de gemeente... Zoek het even lekker uit. Ja, maar u bent eindverantwoordelijk. Niks mee te maken, u moet met die klant om de tafel zitten. Nou, en dat gaan wij dus nu zo meteen ook krijgen. Dat wij dus vragen moeten gaan stellen aan de gemeente Haarlem van hoe zit dat nou eigenlijk. Nou, dat kan dus niet. Afgezien van dat, dat af te stemmen is en te regelen. Het betekent gewoon dat het kader en de mogelijkheden die gesteld wordt door de gemeente Haarlem... al zijn er alleen al door de, uh, de kritische massa en het getal... Uh, dat zij maken hoe de uitvoering in elkaar steekt. Dus uw beleid hier in Zandvoort... wordt bepaald door de mogelijkheden van uitvoering van de gemeente Haarlem. En dan is het nog maar de vraag, dames en heren... als wij met een, een urgente zaak zitten... zoals de wethouder zegt, waar, waarom doet u dat? Ja, dat levert geld op op een redelijke termijn. Maar dat moet dan wel geregeld worden via Haarlem, want daar werken die mensen denkt u dan met z'n allen dat u daar dan boven op de stapel komt te liggen terwijl we contacten met de gemeente Haarlem en raadsleden daar, als ik daar vraag van hoe, hoe, hoe, hoe loopt die discussie eigenlijk hier van de vergroting van het are, uh, ambtelijk areaal te gunste van Zandvoort, wat weet u daarvan uh, mevrouw van Zetten mevrouw van Zetten weet van niks 21 december vorig jaar is daar voor het laatst over gesproken en dat was het dan, en voor de rest weet niemand wat dus ik stel voor, en daar, ik weet bijna zeker dat D66 mij daarin steunt, wij stellen gewoon voor om het traject te volgen wat de gemeente Landsmeer ook heeft gedaan en daar hoort een referendum bij van de bevolking. Nou weet ik dat D66 even de kroonjuwelen ooit in de hoek heeft gezet naast de gekozen burgemeester. Maar ik geef hierbij D66 de kans om een kroonjuwel lokaal vorm te geven via referendum... of de gemeente Zandvoort en de haar inwoners er wel zo blij mee moeten zijn... met een ambtelijke fusie waar wij nog steeds de problemen... die daar geschetst zijn in de, dreige, in de min of meer dreiggeschriften van in- en externe... of dat wel zo is... Ik zal met een, een, een metafoor eindigen, voorzitter. Een metafoor is als volgt, en dat doe ik ook mee op de onderzoeken die u van plan bent. De gemeente Zandvoort wil schuilen bij de gemeente Haarlem wegens, wegens uh, een vermeende bedreiging van massavernietigingswapen. En nu gaat het onderzoek gaat zich richten op het feit of die wapens er zijn. Nou, wij weten uit het verleden, die wapens zijn gewoon niet te vinden. Daar doen wij twee jaar over om dan iets te vinden. Maar het college, blijkt uit het eerste stuk, heeft al in haar hoofd geschroefd, dat gaat er gebeuren. In dit geval dan geen oorlog, maar toen wel. Nog steeds geen massa gevonden. Dus wat heeft de toegevoegde waarde, de toegevoegde publiekswaarde van deze onderzoeken? Gewoon in mijn optiek om iets uit te vinden en voor te leggen, dat we op enig moment toch in die ambtelijke fusie terechtkomen, zonder dat de Raad een afwegingskader heeft. Waar blijft de democratische legitimiteit hiervan? Hoe kunnen wij als raadsleden aan de bevolking gaan uitleggen. Nou, uh, dat en dat is die klacht. Uh, nu moet die watertorenplein moet gebeuren. Ja, waarom gebeurt dat niet? Ja, gemeente Arnhem heeft andere prioriteiten bij ruimtelijke Oh, oh, hoezo gemeente Arnhem? Ja, dat hebben wij besloten. Dus dat wordt een heel lastig, uh, heel lastig uh, gebeuren om als gemeenteraadslid voor deze operatie, die heel belangrijk is en ook veel met geld te maken heeft, om daar verantwoordelijk voor te zijn. Ik raad het college aan om uh, het traject wat ongeveer hetzelfde tijdsbeslag uh, neemt als uh, hier in Zandvoort en waar uh, besluitvorming heeft plaatsgevonden of nog moet plaatsvinden, hoe die mensen daar in de gemeentelandsmeer dat traject hebben bewandeld. En dat raad ik u ten zeerste aan. Daarmee zeg ik niets ten nadele van de gemeente Beemster. Dank u wel. Dank u wel meneer Demmers. U zult wel gelukkig zijn met de volgorde die ik heb gehanteerd qua sprekers. Want meneer Sandberg komt naar u. Meneer Sandberg, Voorzitter, om even op het referendum neer te komen. Ik kan me herinneren dat in 1993 op uh, voorstel van uh, D66... een referendumverordening is aangenomen door deze raad. En vervolgens in begin 2002, onder andere door GBZ, om zeep is geholpen. Dus ja... Misschien wilt u het voorstel weer uh, omarmen. Okay. Maar niks uit. Voorzitter, dat is heel Voorzitter dat is misschien heel mag wat, ik mijn verhaal... Uh, het is heel leuk wat meneer Sandberg zegt. Kort in. Maar u heeft helemaal geen referendumverordening nodig om een referendum te organiseren. En dat moet nu niet een schaamlap zijn te zeggen. Die verordening zegt, dus we doen het niet. Dat vind ik wel heel flauw. U moet even kijken hoe het referendum in meer georganiseerd Meneer is. Meneer dat kunt u Demers. gewoon nadoen. We gaan niet herhalen. Meneer Sandberg heeft het woord. Voorzitter, uh, mede door GBZ, dus begin 2000, omzeep geholpen. Um, als ik het, als ik het uh, heb over uh, de, de samenwerking met Haarlem... Uh, dan, en dat is eigenlijk richting uh, de collega's van de VVD... Um, kan ik mij herinneren dat in uh, 2012 wij ook um, een vraagtekens hebben gezet met samenwerking met Haarlem. Omdat Haarlem nou eenmaal een grote gemeente is en Zandvoort klein. En wij hebben um, ja, de voorkeur uitgesproken voor samenwerking met Heemstede en Bloemendaal. Ons is destijds verzekerd door het college um, dat uh, een dergelijke samenwerking... Uh, niet op prijs werd gesteld... door Bloemendaal en Heemstede. Om korter goed te gaan... het ging gewoon niet door. En dan richt je je inderdaad... op een andere gemeente... en dat is de gemeente Haarlem. En of ik dat nou leuk... of, of niet leuk vind... Uh, dat traject zijn we ingegaan. In 2012... inderdaad, zoals de heer Demmers zei. Ik moet u wel zeggen dat als je op een gegeven moment zo'n principebesluit neemt... dan uh, doet mij, voor, als voorzitter, ik deze raad zo aanhoor... Voor, voorzitter, zou ik mogen ik interperen? Raam. Ja, ik, ik denk dat er twee dingen nu door elkaar worden gehaald. Maar juist hetgene waar u nu, nu op doelt... dat ging over het sociale domein. En nu gaan we een stap de andere kant op... om de andere beleidsterreinen uh, op te gaan zoeken. En nou, zoals u weet, besturen kunnen nog wel eens wisselen. In de afgelopen uh, verleden jaar is nog verkiezingen ge zijn er verkiezingen geweest... Dus er liggen ook weer kansen. Ja, Voor Hans uh, heb ik die, uh, die informatie niet gekregen. Oké. Okay. Uh, maar op dit moment uh, zitten we op het traject van Haarlem. En um, ik, ik krijg wel eens het gevoel of ik in een auto zit waar de handrem aan staat, want dat is in feite uh, wat wat hier gebeurt. En uh, ik kan me best voorstellen dat dit traject... en deze samenwerking die, uh, uh, ja, die we beogen... dat dat uh, heel veel consequenties heeft. Maar de positieve grondhouding bespeur ik zo hier en daar toch niet meer. Uh, terwijl, eerlijk gezegd, uh, deze wethouder... en uh, nu kijk ik dus naar links... deze wethouder uh, heeft afgesproken met deze raad... Uh, om uh, dit traject samen in te gaan en ook daar de bevolking uh, mee, te, uh, in mee te nemen. En inderdaad, uh, er zijn twee uh, hoorzittingavonden geweest... Uh, waarvan ik niet kan zeggen dat uh, uh, de zaal afgeladen was... Maar met betrekking tot uh, de, de ondernemers moet ik wel zeggen dat uh, daar uh, ondernemers zaten die vertegenwoordigd waren, die vertegenwoordigden een aantal organisaties. Dus ik neem aan dat zij dan ook namens die mensen spraken. Maar misschien, uh, de heer uh, Tonen deed een suggestie, maar misschien is het een aardige gedachte om uh, de gemeente Beemster... want daar hebben we het kort geleden nog over gehad... om die, uh, als we die nou toch raadplegen... daar eens over te vragen hoe zij dat hebben aangepakt. Voorzitter, um, in de commissievergadering heb ik aangegeven... dat D66 in principe uitgaat ja, voor een scenario 2+. Plus. Uh, achteraf moet dat scenario 3 zijn... En, uh, ik moet u dus zeggen dat, dat de discussie volgend in de commissievergadering... Uh, onze partij, mijn partij, uh, van overtuigd is... dat uh, als je een aantal scenario's uh, uh, hebt... en je geeft daar uh, bepaalde voorkeur aan... dat niet wegneemt dat je bepaalde scenario's moet onderzoeken. En als dan het voornemen is om... In tegenstelling tot uh, dat wat het college in eerste instantie voorstelde, twee en drie te doen, uh, duidelijk uh, aangegeven wordt om het scenario één daarbij te betrekken. Het gaat dus uitsluitend en één om een onderzoek, hè? dus niet om een beslissing, maar om een onderzoek. Wie zijn wij dan als D66 om daar tegenin te gaan? Dus als, en dat begrijp ik dat het merendeel van deze, deze raad. Uh, uh, hecht aan een onderzoek naar scenario 3 uh, de meningen van die partijen hebben ons in ieder geval overtuigd dat we dat dan ook inderdaad moeten doen dank u wel dank u wel meneer Sandbergen meneer Tone uh, ik snap de laatste opmerking van uh, de heer Sandbergen niet uh, hij, ik, ik meende dat hij zei dat hij uh, constateerde dat een meerderheid van de partijen ...een onderzoek wilde naar scenario 3. Wat zou u dan nu de laatste zin? Meneer 1. Dus 1, 2 en 3. Ik voorstelde. Ja. Nou, het is, het is het voorstel... Dus u bedoelt wat, wat het oorspronkelijke staat. voorstel was. 2 en 3. En het is nu 1, 2 en 3. Oké. Okay, ja, nee. Daar zijn we het eens. Ja. Okay. Ik geef uh, wethouder Kuipers het woord. Ja, voorzitter. Dank u wel. Um... Ik denk, als ik het zo, zo beluister, uh, we hebben natuurlijk in de commissievergadering ook uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp. Dat datgene dat door de verschillende fracties gezegd eigenlijk uiteenvalt voor een deel in, uh, in een betoogvorm en voor een deel in vragen. Uh, misschien goed om te herhalen, dat heeft u allemaal gezien, dat wij als college inderdaad uh, te hard hebben genomen wat er in de uh, commissievergadering over dit onderwerp uh, gezegd is. Daarbij is onder andere aangegeven dat, uh, en dat was eigenlijk vanuit de breedte, dat de balans in het oorspronkelijke stuk wat de raad betreft niet juist was. En zoals u weet hecht het college eraan om dit in co-productie met u vorm te geven. En uh, wat ons betreft betekent dat dat we hier ook gezamenlijk kunnen optrekken. En uh, ik... Ik heb ook bij de commissievergadering aangegeven, als je kijkt naar het, het, het dikke pak papier dat er over deze materie inmiddels is. Ik heb het hier in uitgeprinte vorm en het is voor u ook beschikbaar in digitale vorm op raadsnet. En dan zijn we eigenlijk al een hele poos hiermee bezig. Een hele poos betekent in ieder geval dat we in begin 2013 met u eigenlijk bij dit onderwerp duidelijk hebben stilgestaan. Waarbij in mei 2013 een raadsvoorstel is aangenomen waarin is gezegd... ...door de Raad, en dat was een opdracht aan het uh, toenmalige college... ...gaat u nader de mogelijkheden verkennen om te komen tot een ambtelijk samenwerking met de gemeente Haarlem. Dus wellicht toch belangrijk om te herhalen voor zover hier een twijfel wordt getrokken of uh, de, de richting juist is. Dat is in ieder geval wat u zelf in het verleden op dit onderdeel bepaald heeft. En dat is volgens mij uh, tot op de dag van vandaag niet aangepast. En dit college is dus ook aan het werk gegaan uh, met die opdracht... Um, en wat er ook van zij van wat het voortproject was, hebben we in de commissievergadering ook besproken. Er is al eerder uh, gekeken naar uh, regionale samenwerkingsvormen, waaronder ambtelijk samenwerking. Nou, de andere gesprekspartners zijn het al even door de revue gepasseerd. Um, en de, de basis voor die onderzoeken is een bestuurskrachtmeting geweest die in 2008 is uitgevoerd. Waarin naar voren kwam dat er voldoende reden was om uh, bestuurlijk zelfstandig te willen blijven. Maar dat op uh, onderdelen rek in de organisatie wel was bereikt. Nou, ten opzichte van die bestuursdagmerking zijn we natuurlijk inmiddels wel een jaar of zeven verder en zijn we al een aantal jaren ook met u in diezelfde koopproductie in gesprek over wat betekent dat en is het college aan de slag gegaan om die verkenning met Haarlem vorm te geven. Sinds 2013 is er een aantal... Slaggeven. Voorzitter, bij interruptie... Um... Meneer Kuijker heeft het toegelijk. het bestuurlijk zijn we ze, uh, uh, mans genoeg om het allemaal zelf te regelen... maar hier en daar de rekker uit. Maar kunnen we nou niet eens een keer een overweging nemen... over het piepen en het kraken... wat dus noodzaak genoemd wordt om samen te gaan of te fuseren... op ambtelijke wijze met Haarlem... Uh, dat dat ook komt omdat wij het lef hebben gehad... om 7 ton te bezuinigen op de ambtelijke organisatie. Als dat niet gebeurd was... hadden we hier dan ook gezeten met... Uh, ...een adviesbureau van hoe dat allemaal moet. Dat is wel punt. Meneer Demmers, ik kan u beloven, ik kom daarop terug. Um, en uh, sinds 2013 hebben we dus uh, op verschillende momenten met elkaar over dit onderwerp gesproken. Uh, we hebben heel duidelijk een keuze gemaakt uh, in mei 2014 met elkaar... ...dat we maatschappelijke dienstverlening uh, in ieder geval bij Haarlem wilden onderbrengen per 1 januari van, uh, van dit jaar... En we hebben toen ook gezegd: uh, gaat u verder met dat verkennende onderzoek? Dat is een herbevestiging eigenlijk van uh, de bestaande opdracht aan het college. Um, en kijkt u daarbij dan ook naar varianten die daarin denkbaar zijn. Maar steeds uh, is daarbij herbevestigd: uh, dat onderzoek doen we met Haarlem. Um, we zijn inmiddels nu uh, aangekomen in, uh, in juni 2015. En we hebben begin uh, dit jaar en ook eind vorig jaar aan u uh, in die koopproductie productie meegegeven: wel een aantal dingen in dat traject willen we eigenlijk uh, gaan doen. We willen ambtelijke samenwerking uh, sociaal domein met u uh, uh, evalueren. Dat is in mei van dit jaar gebeurd. Er is ook een, een plan van aanpak gekomen om ergens in de loop van deze zomer... Uh, ...liefst uh, september te komen met een visie-notitie vanuit het college. Uh, en we zijn daar naartoe gaan werken. Um, en dat is ook het resultaat van wat nu bij u voor ligt, de scenario-notitie. Um, omdat wij nog steeds uh, de behoefte voelen om in ieder geval... Uh, ...aan die visie van het college te gaan werken. Dan is het denk ik belangrijk daarbij te constateren dat die commissievergadering het signaal heel helder was. En dat uh, ook de uh, bijeenkomsten die we inmiddels met, uh, met ondernemers en bewoners uh, hebben gehad over dit onderwerp overigens. Ook dat was aangekondigd in het uh, plan van aanpak dat op een eerder moment uh, met u besproken is dat we dat in juni zouden doen. Uh, dat daar een duidelijk beeld uit naar voren kwam. En ik, ik hoor het ook vandaag terug en ik kan het ook buitengewoon goed begrijpen. Van, we hebben eigenlijk toch wel, wel behoefte aan een vorm van een referentiekader. Um, en dat komt op verschillende manieren eigenlijk tot uiting in de discussie. Uh, de een zegt je zou eigenlijk een bestuurskrachtmeting moeten doen. De ander zegt uh, zijn er nog nulmetingen beschikbaar. Want u zegt wel dat het piept en kraakt. Dat is voor ons het referentiepunt. En dat vinden we toch een lastige. Um, wat wij als college in ieder geval hebben gezegd, ook aan de hand van de commissievergadering, is dat uh, de scenario-notitie zoals die bij u voorlag, die eigenlijk uh, in eerste instantie zei we moeten dat scenario 2 en 3 nader gaan uitzoeken in de veronderstelling dat we toch een aantal stappen met elkaar gemaakt hadden... ook in die, die co-productie met u. Dat we in ieder geval die ambtelijke samenwerking met Haarlem... op onderdelen van uh, financiële onderbouwing zouden willen, uh, willen uh, um, voorzien. Omdat we tot nu toe steeds hebben gesproken over voordelen... en dat hebben we gedaan met de Rekenkamer, dat hebben we ook gedaan uh, op andere momenten met u. We, uh, evaluatie uh, maatschappelijke dienstverlening hebben we bij stilgestaan. Wat voor voordelen levert dat op? U, le le u leest dat ook terug in deze uh, scenario-notitie... Dat moet zich toch eigenlijk wel vertalen naar meer tastbare uh, gegevens. En we hebben volgens ook tegen elkaar gezegd... eigenlijk uh, is het eerste scenario... Uh, het scenario... Um, uh, stel dat we nou de huidige organisatie weer op kracht gaan brengen... geredeneerd vanuit uh, degene die dat moet doen. Dat is eigenlijk de ambtelijke leiding van de uh, ambtelijke organisatie... samen met het college. Want zoals u weet is de afspraak... Uh, u maakt het beleid dat wordt uitgevoerd door het college... via het ambtelijk apparaat. En hoe het ambtelijk apparaat functioneert is eigenlijk dus ook aan het college um, dat zouden we eigenlijk best wel uh, graag willen uh, onderbouwen om daarmee ook een uh, nulmeting tussen aanhalingstekens zichtbaar te maken vanuit het perspectief dat onze ambtelijke organisatie in de top daarvan goed in staat is om voor zichzelf te bepalen wat nou een goede organisatie zou zijn om de dienstvereniging van Zandvoort uit te voeren zouden we dat scenario gewoon moeten uitwerken al was het maar om daarmee inzichtelijk te maken wat het vertrekpunt is voor de vergelijking dat gaat ongetwijfeld interessante inzichten opleveren. We hebben in het verleden met uw rapporten besproken die ter kennisgeving volgens een aangenomen, onder andere van Wagenaar Hoes. Een van de zaken die daarbij in de discussie ook regelmatig aan voren kwam was, daar worden aannames in gedaan. Er zit cijfermateriaal onder, dat gaat dan over overhead per FTE. Dus wat kost naast de salariskosten nou eigenlijk het hebben van die ambtelijke organisatie in Zandvoort vergeleken met Haarlem? ...vanuit uh, uh, vrij algemene vertrekpunten... ...en uh, als je als aanname neemt... ...wij hebben een bepaalde uh, uh, overhead-count uh, per FTE... ...rond de 39.000 euro per FTE... Uh, ...dan schuilt daar eigenlijk uh, ook in dat we de organisatie... ...de afgelopen jaren natuurlijk uh, wat dat betreft... ...door een taakstelling hebben teruggebracht. Het effect daarvan is dat het piept en kraakt... ...en dat getal is eigenlijk ook niet een reële uh, uh, weerspiegeling... ...van uh, wat wij zouden moeten hebben als de organisatie versterkt zou zijn... Dat vertroebelt dus ook financiële discussies. Dat hebben we inmiddels overigens ook wel gemerkt uh, in de discussies met Haarlem. Daar heb ik in de commissievergadering ook even kort iets over verteld. Over hoe dat uh, van invloed is, of je dezelfde dingen tegenover elkaar zet of niet. En of de ambities wel uh, gelijk geschakeld zijn. En dus hebben wij gezegd, uh, de commissie is daar heel duidelijk in. Wij hebben behoefte uh, aan die, uh, die vergelijkingsmogelijkheid. Uh, uh, dat is ook iets wat uitgesproken wordt op andere plekken. En dus zouden we ook dat eerste scenario moeten onderzoeken dat is dus ook het voorstel dat, dat we aan u doen. Uh, zodat we uh, de discussie die gaat over, maar stel dat we het nou zelf zouden blijven doen, wat betekent dat dan? Uh, ook echt kunnen afzetten tegen het scenario, stel dat we met Haarlem uh, scenario 2 al geheel zouden gaan samenwerken. Of stel dat we op onderdelen taken zelf uh, zouden blijven uitvoeren. Het zij puur in de uitvoering, het zij ook beleidsmatig. Wat zet je dan tegen elkaar af? Wat is daar de, de winst van? Dat is ook iets wat in als kaders in dit scenario, deze scenario is uitgeschreven. En dan heb je een veel beter referentiepunt, uh, heeft het college een veel beter referentiepunt om een visie notitie over te gaan schrijven. Nou, dat is hoe wij gekomen zijn tot wat er nu voor ligt en ik denk dat dat ook heel verstandig is want het voorziet denk ik ook in die behoefte om uh, te kunnen vergelijken. Um dat voor het algemene deel van het betoog, zoals ik het ook van u terughoorde... en de reactie vanuit het college daarop. En om meteen dan met de deur in huis te vallen... een aantal vragen die gesteld zijn, die hadden daar of verband mee... of die gingen meer gedetailleerd in op de details die pas later, denk ik, relevant zijn. Namelijk op het moment dat we uiteindelijk met elkaar een keuze gaan maken. Dus vragen die gaan over wat betekent het nou exact voor de overheid, wat betekent het voor het personeel... wat betekent het in het kader van een hele hoop andere aspecten... daar zijn wij nu nog niet... omdat we nog helemaal geen keuze hebben gemaakt... voor een visie vanuit het college. Dat moet dus allemaal duidelijk worden... aan de hand van de gegevens die we nu straks gaan ophalen. Ook de opmerking bijvoorbeeld, zoals ik die hoorde... Van, ja, het is een hoop tekst, maar we missen de financiële onderbouwing... En dat klopt, want dat moeten we nou juist ook nog gaan doen... Um, even over de, uh, de bewoners- uh, en de ondernemersbijeenkomsten. Uh, ja, ik kan natuurlijk er niet voor zorgen dat de opkomsten hoog zijn. Uh, hoe leeft het onder de bevolking? Wij hebben in ieder geval gezegd en ook eerder aan u voorgesteld... laten we in ieder geval de bevolking de kans geven daar naartoe te komen. Daar zijn ook op de reguliere manier bekendmakingen geweest in de Zandvoortse Courant. En we hebben daar wel hele nuttige dingen kunnen ophalen. Dat leest u ook terug in de verslagen die ik u ook uh, verstrekt heb. Ehm... Um, met andere woorden, we hebben nog een aantal zaken te gaan. Datgene wat gezegd is over piepen en kraken, ik hoop dat ik dat heb beantwoord met de keuze om ook scenario 1 door de ambtelijke organisatie verder te gaan uitwerken. En naar nou, de opmerking van de heer Kramer, u krijgt het mandaat niet, het mag voor zich spreken. Ik betreur dat, want ik vind dat als je iets in co-productie doet, je elkaar ook het vertrouwen moet geven dat je de goede koers met elkaar bewandelt. En daar hoort ook een mandaat bij. Um... Even kijken, meneer Tonen die nog een opmerking had uh, van betrek nou de bevolking erbij, uh, dialoogtafels, er is iets gezegd over een referendum. Um, het is een proces dat we samen met elkaar doen. Um, ik denk dat het belangrijk is uh, dat we uh, ook met de bevolking in gesprek zijn. We hebben dat nu in ieder geval één keer gedaan. Uh, het blijft wel een zaak uh, van het, uh, in dat opzicht van het college, hoe richt je de ambtelijke organisatie in en hoe voer je de taken uit die u als beleid um, heeft uh, bepaald. Um, en het is aan u om te beoordelen uh, hoe u dat op een andere manier nog weer uh, nader wil onderbouwen. Maar het is ook uw bevoegdheid om met ons samen daar een, uh, een besluit in te nemen. De opmerkingen die zijn gemaakt over dat financiële plaatje, uh, die nemen we ons natuurlijk te harte. Uh, ook wij willen dat de gemeente wat dat betreft zelfstandig uh, blijft. Uh, en ook de kwaliteit van dienstverlening hoort daar natuurlijk bij. Bij verschillende kwaliteitsniveaus horen wellicht verschillende plaatjes. Dat gaan we ook ontdekken. Focus op kleurlokaal. Uh, het is gezegd, het is ook bij MD al meerdere malen herhaald. Uh, het staat ook duidelijk in een aantal stukken. Harlem geeft nou juist aan, uh, wij respecteren die behoefte uh, voor een kleurlokaal. Wij kunnen dat wat ons betreft ook waarmaken. En met MD zitten we nu ook in een situatie waarin wij uh, in de samenwerking ontdekken dat dat uh, behoorlijk aardig lukt. Nou, meneer Demmers die zegt, voor welk probleem is dit scenario nou precies de oplossing? Nou, dat gaat veel meer en fundamentele terug naar het begin van een traject waar we nu al een aantal jaren in zitten. Ik laat ook wat dat betreft aan u om daar een oordeel over te geven. Maar ik hoop in ieder geval dat het uitwerken van scenario 1 daar een beeld bij gaat geven. In ieder geval vanuit het college en vanuit de andere organisatie. Um, ja, het mag uh, geen ver verbazing wekken dat uh, het college in ieder geval van mening is dat dit wel degelijk ruimte geeft. Ook voor eigen beleid, waar meneer... Demmers uitgebreid uh, betoogde dat dat uh, niet aan de orde kon zijn, maar we zien in de praktijk bij de maatschappelijke dienstverlening ook echt dat dat, uh, dat, dat anders is. Uh, en ja, wat u uh, de trajecten zoals u die aanhaalt, uh, Landsmeer of naar andere gemeenten zijn. Ik denk dat iedere uh, uh, gemeente die uh, een onderzoek doet naar ambtelijke samenwerking. We hebben uh, gesproken, onder andere bij Beemster Permanent. We hebben uh, denk ik via ook uh, onze adviseur. Een goed inzicht bij hoe op andere gemeenten met deze materie is U weet dat Groningen ten Boer, de, de, de Belgemeente, Bladikman, M.N.S. Laren, Amstelveen en als meer, er zijn allemaal vormen.